5 Uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. 9 ernstige wonden bij brand Nieuwegein. Internationaal strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Gaddafi. Een medewerker Nederlandse Bank steelt kwart miljoen. Bij de brand van morgen in het zorgcentrum in Nieuwegein... zijn 9 mensen ernstig gewond geraakt. Alle gewonden hebben ademhalingsproblemen, ze hebben geen brandwonden opgelopen.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 Ze is van plan om een eigen bijdrage te vragen van mensen die tweede lijns GGZ nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een psychotherapeut of een klinisch psycholoog. Die eigen bijdrage wordt beperkt tot maximaal één keer per jaar in plaats van twee keer. En ook wordt die wat minder hoog dan eerder voorgesteld, 275 euro in plaats van 295. In de GGZ wordt vanaf vandaag actie gevoerd tegen de bezuinigingen van Schippers.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 Op de A6 Muiden richting Lelystad was een aanrijding. Tussen Almere Haven en Almere Buiten nog 7 kilometer. Het is langzaam rijden stilstaan op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht over zo'n 11 kilometer. Ook een aanrijding op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Gilze en Knopendgalder 10 kilometer. Bij het Galder zijn twee rijstroken dicht. De N211 Hoek van Holland richting, Gouda, eh, richting Den Haag... is dicht tussen Watering en de afsluiting met de A4 na een aanrijding. U hoort het al naar, bij het nieuws. Van en naar Wees komt het treinverkeer langzaam weer op gang. Er is nog veel vertraging daar. En ook tussen Zwitsen, Fun en Deventer. En dat had te maken met een kapotte bovenleiding. In alle gevallen is er vertraging ongeveer een uur. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn. We dachten eerst dat het psychisch was. Ik had net een scheiding achter de rug. Maar uiteindelijk bleek het reuma.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 Acht over vijf, goedemiddag. Als u denkt, ik weet wel heel weinig over de tarieven van mijn tandarts, dat kan kloppen. Uit een steekproef van NOS Nieuws blijkt dat tandartsen hun patiënten niet of nauwelijks over hun tarieven informeren. En dat terwijl de beroepsvereniging het tegendeel beweert. Zo direct de details. Eerst het omroepdebat. De plannen van minister van Bijsterveld om 200 miljoen euro te bezuinigen op de omroepen... zijn ongeschonden door de Tweede Kamer gekomen. Althans, bijna ongeschonden. Grote veranderingen zijn er niet, maar zo hier en daar komen er kleine aanpassingen. Op een rijtje gezet door verslaggever Mars Bril. Het ging precies zoals verwacht. CDA, VVD en de PVV steunen de minister in haar bezuinigingsplannen. Maar allemaal hadden ze in overleg met elkaar iets bedacht om te veranderen. Zo willen CDA en de VVD dat jongeren onder de 25... minder hoeven te betalen om lid te worden van een omroep. Wij hechten eraan dat ook jongeren in de toekomst mee kunnen blijven doen in het bestel. En vragen de minister dan ook of het mogelijk is... om voor jongeren een jeugdlidmaatschap in te voeren. Dat jongerenlidmaatschap zeg ik ja, goed. Wat ons betreft onder de 25 en een bedrag van 7,50. De PVV mag van de VVD en het CDA de grootverdieners bij de omroep aanpakken. En de hele coalitie komt op voor het Nederlands lied. En wil dat Radio 2 tussen 7 uur ochtends en 7 uur avonds een percentage Nederlandstalig muziekrepertoire van tenminste 35 procent biedt en gaat over tot de orde van de dag. Bij de oppositie heer Chagrijn, want volgens hen lijkt het wel alsof er allemaal dingen kunnen worden veranderd, maar is dat slechts schijn? Jasper van Dijk van de SP. Ik heb toch een beetje een déjà vu als ik al die moties uh, zie komen van de coalitie. De tijden van Paars, de tijden van vorige kabinetten waarin het allemaal van tevoren werd afgekaart. Dan de fusie van omroepen. De minister waarschuwde de fusie omroepen, zoals bijvoorbeeld BNN en de Fara. Als ze uit onvrede over de plannen niet vrijwillig met elkaar samengaan, dan gaat de minister dwingen. Marja van Bijsterveld. Voorzitter, ik moet u gewoon eerlijk zeggen... de fusieomroepen vragen te veel. Vroegen te veel en vragen op dit moment te veel. We leven gewoon in een tijd van stevige bezuinigingen. Uh, en uh, daar heeft iedereen mee te maken. Uh, niet alleen de media, ook Defensie, ook sociale zaken... de cultuursector, noem maar op. We moeten met elkaar echt een stap terug doen, financieel gezien. En dat betekent uh, dat uh, ik heel zorgvuldig moet kijken... waar ik uiteindelijk elke euro laat landen. En elke euro die ik bij de fusieomroep meer laat landen... kan ik niet op andere terreinen in Hilversum laten landen. Ze lijkt te zeggen dat de omroepen niet moeten zeuren. En ze dreigt met gedwongen fusies. Hoe dat dan precies zou moeten, daar is nog onduidelijkheid over. Maar de conclusie van vandaag is wel helder. De 200 miljoen aan bezuinigingen staan na het debat ook nog recht overeind... Marcel Bril in Den Haag. Tandartsen informeren hun patiënten niet of nauwelijks over hun tarieven. Een informatie over de kosten van een tandheelkundige behandeling... zijn bijna niet terug te vinden op de websites van de tandartsen. Dat blijkt uit een steekproef van NMS Nieuws. Aanleiding voor dit onderzoek was een uitspraak van Rob Barnasconi... voorzitter van de NMT, de beroepsvereniging van de tandartsen. Precies een week geleden zei hij hier in dit Radio 1 Journaal... Als u in uw buurt kijkt en u zou een keuze willen maken tussen praktijken... Dan is het belangrijk dat u een vertrouwensrelatie heeft natuurlijk, maar als u toch wil oriënteren, dan kunt u op die praktijkwebsite exact appels met appels vergelijken. Wat is er voorhanden? handen? Die informatie die patiënten in eigen onderzoek van de NPCF en van de consumentenbond hebben aangegeven als heel belangrijk. Rob barnes koning voorzitter van de NMT. En voordat we hem opnieuw aan de tand gaan voelen... eerst researchredacteur Hugo van der Parren. Hugo, wat heb je precies onderzocht? Nou ja, Naar aanleiding van deze uitspraak ben ik eens gaan kijken... wat er nu op die website staan. Ik heb een steekproef gedaan. Ik heb honderd sites bekeken. Ik heb eigenlijk het Google zoekwoord tandartspraktijk ingevuld... en de eerste honderd uh, resultaten bekeken. En uh, ik heb vooral gekeken wat er staat over die tarieven. En wat heb je gevonden? Nou, om met het uh, goede nieuws in huis te, te vallen... er is één tandarts van de 100 die uh, de volledige tarieflijst op zijn site heeft staan. Eén van de honderd? Eén van de honderd. Het is een steekproef, er zijn ongeveer 5.000 praktijken in, uh, in Nederland. Ik heb er honderd van getest, maar één op de 100 en dat zal toch wel representatief zijn, denk ik... Uh, zegt op zijn site uh, wat een behandeling kost. Dan is er nog, ook nog één die heeft een goede link naar uh, alles over het gebied... met de juiste... Uh, tarieven uh, op die site, die tel ik ook mee. Zijn er twee op de honderd goed? 24 uh, tandartspraktijken uh, hebben een downloadmogelijkheid. Dan kom je bij de, de zogeheten tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. En daar staat precies in wat het allemaal kost en hoe. Uh, Jawel. Maar dat is een document van 57 pagina's, ah. bedoeld voor de beroepsgroep, uh, ook in, in een taal geformuleerd... die alleen de beroepsgroep natuurlijk snapt. 57 pagina's. De patiënt niet. Waarschijnlijk niet. En dan heb je uh, een kwart gehad. kwart heeft geen informatie op de site. Of verwijst met een link naar een site waar je ook niks wijzer wordt. Dus uh, van de steekproef van 100 zijn er 75 die eigenlijk helemaal geen informatie bieden. En twee op de 100? Twee, hebben het twee goed op vond. de 100 die wat mij betreft uh, het goed voor elkaar hebben. Ron Koning, goedemiddag. Ja meneer Overduik. goedemiddag. Um, dat staat enigszins haaks deze bevindingen op wat u mij een week geleden vertelde. Ja, we hadden toen een goed gesprek en het ging volgens mij over het experiment... wat per 1 januari uh, aanstaande, dus 1 januari 2012, zou beginnen. De minister heeft daartoe besloten. En waar we toen over spraken waren de randvoorwaarden. En ik denk dat uw uh, onderzoeker een beeld heeft uh, uh, gecreëerd. Ik ken het onderzoek niet. Maar ik kan u wel zeggen dat juist de randvoorwaarde is voor vrije prijsvorming... dat juist heel veel, 100 procent... Per praktijk, en daar doelde ik op in het intro waar ik mezelf terughoorde: alle praktijken in Nederland zullen informatie krijgen over de prestatielijst van de NZA. Die lijst is er nog niet. Ook de meneer Van der Parren, die lijst is er nog niet. Die wordt in juli vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dus die lijst kan ook nog niet op website staan. Voorzitter, als wij... ik u toch even moet onderbreken. Uh, ja. Hadden we het over het gesprek vorige week waarbij u aangaf dat op ja. de website allesoverhetgebit.nl, inderdaad zo zijn onze bevindingen ook, uh, heel veel uh, valt te vinden over prestaties, behandeling en deskundigheid van de kantartsen. Ja, maar klopt. de praktijkinformatie waar u toen ook over sprak, dat je op de website per praktijk kunt bekijken welke prestaties uh, worden geleverd die zijn te vergelijken en ook informatie over tarieven en behandelingen zijn te vinden. Daar klopt helemaal niets van. Nee, maar dat klopt ook. Maar ik heb die opmerking ook gemaakt... in relatie met de start van het experiment. Het is een voorwaarde. Ik denk dus ook dat de consumenten, de patiënten... heel veel meer duidelijkheid krijgen als het experiment start. Want het experiment start 1 januari 2012. En op dat moment hebben de praktijkwebsites de prestatielijst. Die is er nog niet. De prijs, die is er nog niet. Er zal ongetwijfeld worden verwezen naar alles over het gebied. Duidelijk zal op die uh, praktijkwebsite staan... Wie werken er? Wie is wie? Wie is de tandarts? Wie is de mondzieknister? Wie is preventieassistenten? Waar kunt u terecht voor een spoedgeval? Uh, klachtenregeling, openingstijden, ook uitkomsten van patiëntenakketens. Al die praktijkgebonden informatie, die over die staat op de praktijkwebsite per 1 januari 2012. En we hebben in datzelfde gesprek aan het begin, u en ik, hebben niet één keer, maar vier keer of vijf keer de datum 1 januari 2012. Nee, u heeft wilt... gelijk? U, schrijft... u schrijft? U schetste vorige week uh, heel nadrukkelijk beeld dat er al heel veel te vinden valt. Wat een goede start zou zijn voor het experiment wat op 1 januari 2012 zou gaan beginnen. U zei, we kunnen wel degelijk op de websites appels met appels vergelijken. Wat ben, ik ook zelf ben, heb gedaan, ik vertelde ben, in ons gesprek uh, vorige week dat ik zelf naar de tandarts zou gaan. Ik ja. heb gekeken op de website die u noemde om te kijken waar mijn tandarts dan zich uh, uh, ver, verhield tot andere tandartspraktijken in de buurt waar ik woon. Hij stond daar niet op. Het beeld ja, wat wat ik, als ik het onduidelijk beeld... ben geweest, wil ik dat graag rechtzetten. Want als u de indruk wekt dat ik heb gesproken over nu, nee. Ik kan me dus voorstellen dat er heel veel verbeterslagen aan te brengen zijn. Daarom denk en ik dat. En dat is het het precies, meneer wat de patiëntenvereniging nee. vorige week uh, probeerde duidelijk te maken. Nee. Op dit moment nee. is de start van het experiment op 1 januari 2012 nog lang niet klaar. Dat krijgen we nee. nooit voor elkaar de komende zes maanden. De NPCF weet dat de minister als harde voorwaarden heeft gesteld... per 1 januari praktijkwebsites met de informatie die ik u genoemd heb. En daar kunnen we volledig, volledig aan voldoen. Als ik de suggestie heb gewekt dat het op dit moment zo is dan bied ik daar mijn excuses voor aan, want dat is dan een onjuist beeld wat ontstaat. Maar per 1 januari aanstaande voldoen wij aan de voorwaarden zoals gesteld door de minister. Er zijn trouwens nog veel meer voorwaarden, maar al die voorwaarden die de minister stelt, om te beginnen met een experiment, en ik geloof erg in de kracht van het experiment, ik heb het gevoel dat de NPCF ook, um, dat maakt het nou juist mogelijk om goed te monitoren hoe dat gaat. Want ik herhaal mijn vertrouwensrelatie met mijn patiënten, uw relatie met uw tandarts, is het belangrijkste wat er is. En als er iemand last heeft van het niet adequaat informeren, dan is dat nu. Maar even voor de duidelijkheid, momenteel is er een tarievenboekje... wat uw collega heeft onderzocht. Daar staan 350 verrichtingen in. Ja. U kunt daar geen wijze uit. Vanaf 1 januari Pre aanstaande is er een prestatielijst... met 170 voor u begrijpelijke taal geschreven prestaties. Vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit, Niet door ons als tandartsen, maar door de NZA. Helder. Dat is per 1 januari aanstaande het geval. Ik hoop het uh, hopen met u, want de onoverzichtelijkheid denk ik, die NOS Nieuws heeft uh, geconstateerd... Uh, doet toch wel vermoeden dat er nog heel veel werk moet worden verricht. Um, het experiment um, waarvan de patiëntenvereniging zeggen... het duurt drie jaar, het moet inderdaad zoals u zegt, goed worden gemonitord... komt te vroeg. Daar bent u dus tot slot als conclusie niet mee eens. Het is mogelijk om binnen zes maanden deze informatie op websites... beschikbaar te maken voor patiënten. Wij zijn per 1 januari in staat om alle voorwaarden gesteld door de minister... om daar aan te voldoen. Spreken we elkaar aan het eind van het jaar weer, meneer Barmaskamp? Heel graag. Hartelijk dank. Streek Balf. Dank u wel. Van de beroepsvereniging voor tandartsen. En straks, hoe gaat het met Venus Williams op Wimbledon? Gaat zij haar zus Serena achterna? En welke auto's rijden langzaam achter elkaar op de Nederlandse wegen? Ben weer bij Jolanda van der Velden. Dat kan ik moeilijk zeggen, hoor. Welke auto's? Ik kan alleen zeggen 28 files, 105 kilometer... Een probleempje op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld 3 kilometer, er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Noordorp 7 kilometer, bij Noordorp is de afrit dicht. Er was een aanreding op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout nog 5 kilometer, alle rijstroken zijn daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. We zagen het zo vaak de afgelopen jaren. Een sister act, een vrouwenfinale met de gezusters Williams. Dat gaat niet lukken dit jaar op Wimbledon. Want Serena Williams is al uitgeschakeld. Hoe vergaat het haar Venus? Jan Rolfs. Nou, niet veel beter, Tim. Uh, Venus Williams heeft de eerste set verloren met 6-2 van Pironkova. Een Bulgaarse. Ze stonden vorig jaar ook al tegenover elkaar. Toen was het in de kwartfinale. En toen won Pironkova 6-2, 6-3. Het is niet verrassend dat ze dus de eerste set heeft gewonnen, 6-2. Heeft alweer een break te pakken in de tweede, staat 3-1 voor. Ze speelt gewoon uitstekend. En het probleem met Venus Williams is dat ze veel te veel onnodige fouten maakt. Dus het wordt een hele lastige opgave voor Venus Williams om nog terug te komen. De nummer 1 van de wereld, Wozniacki. Wozniacki, excuus. Hoe gaat het ja, Caroline Wozniacki heeft het heel lastig op baan 2 tegen Sibolkova. Eerste set Wozniacki, 6-1, ging makkelijk. Tweede set in een tiebreak voor Sibelkoven. En nu is het 5-4 voor de Deense in de derde set. Maar 40-30 voor Sibelkoven. Dat is dus nog aan de gang, maar ook daar een hele lastige opgave... voor Caroline Wozniacki. Ja, Rolfs, dankjewel. dankjewel. Voor het eerst in jaren wordt er weer een terp opgeleverd in ons land in de Overdiepse polder in Brabant. De melkveehouderijen van acht boeren... worden de komende tijd verplaatst naar terpen van zes meter hoog. Zodat hun bedrijf niet onder water komt te staan... bij hoogwater in de rivier De Berse Maas. Het initiatief om de terpen aan te leggen... kwam van de boeren uit het gebied zelf. Ik ben 61. En mijn vrouw is ook 61. En de zoon is 31. Dus nou, die, heeft dan daar toch wel, die moet daar mee verder. Dat is hem toekomst. Nol Hoijmeijers is boer hier in de polder. We kijken even naar het mooie groene gras... We zien dus zwart-witte koeien, maar op de achtergrond ook heel veel graafmachines die de terpen aan het bouwen zijn. En de eerste terp die wordt nu opgeleverd. Dat betekent eigenlijk nog maar dat het een flinke hoop zand is. Er moet nog wel een bedrijf opgebouwd worden. Ja, inderdaad, er moet nog een bedrijf opgebouwd worden. Maar het is natuurlijk voor ons als, ja, als toch mensen die het, die het plan bedacht hebben en, en, en nou de uitwerking is... is het toch wel een heel, een heel trots moment en een heugelijk feit dat terp 1 nu opgeleverd wordt. Voelt u zich nou een beetje verwant met die vroegere boeren... die op zijn ronde terp in Friesland gingen wonen? Daar is wel een klein beetje be het, be het idee van door ontstaan. Ja, het heeft een bepaalde verbandheid, ja. Nou is een heel proces geweest, want er, komen, er waren 17 boeren. Die zijn er nog steeds volgens mij hier in de polder. Ja. Maar er komen maar acht terpen, dus een heleboel boeren gaan toch weg. Eentje naar Canada, begreep ik. Ja. Sommigen stoppen met hun bedrijf. Het was niet makkelijk de afgelopen jaren om te beslissen wat je moest. Heel moeilijk. We moeten elkaar goed begrijpen. Het is een calamiteitenpolle. De pollen komen elk jaar niet onder water, bij extreem hoge waterstanden. Ja, zo één keer in de 25 jaar schatten ze in dat, dat ja, het zou kunnen gebeuren. Precies, maar je moet daar een cijfer aan hangen. Het kan misschien wel vier jaar achter elkaar zijn en daar misschien honderd jaar niet. Het is een gemiddelde van 25 jaar. Bent u daar toch niet bang voor dan? Zou het heel eerlijk zijn? Ik hoop het een keer mee te maken. Hoezo? Nou, de polder is dan ingericht om, om, om met extreem hoog waterstaande zijn dienst te doen. En, en, en laat dat dan maar een keer zichtbaar zijn. Ook, ook voor, de, voor de gemeenschap. Ook voor de mensen die, dat die dat hier... Dat het zijn functie heeft. Ja, precies. Ja. Louis van der Kalle is van het, van het waterschap. Uh, we staan hier bij het depot. Hier wordt de grond gemengd voor de andere terpen die nog gebouwd moeten gaan worden. Toen u de eerste keer... Het voorbij hoorden komen. Terpen terug in Nederland. Wat dacht u toen? Nou ja, toen dacht ik we gaan terug naar wat we vroeger deden. De basis en ruimte voor de rivier is wat we vroeger deden. De rivier hebben we veel ruimte ontnomen en we geven ruimte terug. En daar passen terpen, vlietbergen of hoe ze lokaal ook mogen heten heel goed bij. Vroeger hadden we eerst terpen, toen hadden we dijken en nu weer terug naar de derpen. Ja, we hebben geleerd welke problemen de dijken kunnen geven. We willen ook naar een duurzamere samenleving toe. Een landbouw met toekomst. En daar past het bij dat de rivier de ruimte krijgt. En dat past het bij dat de rivier zo nu en dan ook weer, weer binnenkomt. Het is even wennen, maar wij Hollanders kunnen... als het gaat over weg- en waterbouw er heel goed aan wennen. Het zijn wel andere terpen dan vroeger. Hè? Vroeger, wat ik me kan herinneren uit de oude beelden... waren het van die ronde zandbergen... En daarop werd dan gebouwd. En dit zijn echt vierkant. Het ziet er ook wat industriëler uit. Zeker als je getekend ziet wat voor soort stallen erop komen. Ja, het, het, tuurlijk. Je, je kan een een boer kan zijn broodwinning niet meer verdienen... in termen van hoe het duizend jaar geleden ging. Rond is niet zo doelmatig als vierkant om het zomaar te zeggen. Ja, de, de, de boerderijen gaan er up-to-date uh, uitzien. En, en uh, passend in dit landschap. Acht terpen nu. Uh, misschien nog meer in Nederland, op andere plekken? Dat zou best uh, kunnen op termijn. Uh, in dit plan van de ruimte voor de rivier is het ook op een enkele andere plek uh, uh, vormgegeven. Niet zoals hier, maar wel het principe. En ja, wat de toekomst brengt met de zeespiegelstijging en de steeds grotere afvoerpieken in de rivier... dat zou voor allerlei oplossingen zijn mogelijk. Dit is gewoon een optie. En voor de Overdiepse polder was dit samen met de burgers... hebben we bepaald dat dit voor de toekomst de beste optie is. Louis van der Kalle van het waterschap Brabantse Delta... in gesprek met verslaggever Theo Verbrugge. De Nederlandse bank is bestolen. Waarschijnlijk heeft een ex-medewerker van de Nederlandse bank... 1 en een kwart miljoen euro uit de kluis gehaald. Het klinkt als een spannend boek en het is dan ook niet zo gek... dat het doet denken aan de mannen van de maandagochtend. Van Rienis Ferdinandissen en Thomas Ros. Want ook in dat boek uit 2003 wordt de Nederlandse bank beroofd. Thomas Ros, goedemiddag. Goedemiddag. Hadden we het nieuws al gehoord? Nee, ik hoorde, het, ja, ik hoorde het van een medewerker van u. Het was voor de eerste, ja. ja. De diefstal was al in september 2008. De Nederlandse bank is nu pas met de zaak naar buiten gekomen. Toen ze ontdekte dat het geld weg was, deed de bank aangifte. En toen bleek dat een medewerker achter de diefstal zat. Maar die was toen al in het buitenland. Dat is ja. het nieuws. Ik weet het nu. <laughs> en wat denkt u? Ja, nou, ik, vind, ik vind weinig geld. Omdat weinig weinig het, geld? Ja, weinig geld. Want, kijk, de Nederlandse bank... Uh, nou, om daarmee naar het buitenland te gaan en nu al twee jaar bezig te zijn... en om je af te dekken en af te schermen, vind ik het heel weinig. Neem dan meteen een team, denk ik, of zoiets. De moeilijkheid is natuurlijk ook dat, uh, dat, hoe hij het geld eruit heeft gekregen. Eén vind ik het vreemd dat hij in de kluis zou zijn geweest, want dat is, dat is schier onmogelijk. Ja, want u dus bent je, er wel eens geweest. Ik ben er vlakbij geweest, maar ik weet hoe het gaat van filmopnames van de Nederlandse bank. Ik heb een familielid die daar binnen werkt. Dus dat is altijd handig. Geef ze eens een inkijkje. Ja, nou ja, kijk, voor, voor, toen Ferdinand zie ik het boek schreven. dat is een boek met een knipoog. Het is natuurlijk geen knipoog. Maar toen bleek ons ook al, je hebt drie lagen uh, onder de bank. Hè? De, de Nederlandse bank in Amsterdam heeft nog drie grote verdiepingen onder het gebouw zelf. Die liggen beschermd in het water als in een enorm zwembad. Je komt er alleen maar binnen via bepaalde gangen en sluizen. Uh, daar zijn continu bewakers en beveiligers. Ik, le ik lees nu ook net uh, dat de beveiliging is aangescherpt. Nou, die beveiliging is al heel erg drastisch. Dan moet je met 1 en een kwart miljoen. Ik zei het is weinig, maar het is ontzettend veel om in een koffertje te poppen. Dat neem je niet mee. Dat kan ja? niet. In, in biljetten van, uh, van 100 euro? Hoe, hoeveel zijn ze? Nou hoor, dan heb je toch nog een hele grote koffer mee te sjouwen. Dus het enige wat ik me kan voorstellen is dat die zogenaamde medewerker van de Nederlandse bank één, het is er niet één, het zullen er altijd twee zijn geweest, want je moet er echt door en eruit met dat geld. Maar ik vermoed eigenlijk dat het, uh, maar het is een gok hoor, ik vermoed dat het een van de medewerkers is die de geldauto's rijden. Want dat zijn mensen die wachten bij de sluis, dan wordt geld ingeladen vanuit de eerste verdieping van die drie verdiepingen uh, onder de bank. Dus de eerste verdieping onder ligt geld, de tweede liggen obligaties en aandelen, de derde ligt nou ja, het goud waar verder ons en ik dan zo achteraan gingen. De goudstaven. De goudstaven, zoals iedereen die beelden wel kent van al die broodjes goud die daar in die stellingen liggen. Maar op die eerste verdieping, op min één, zullen we maar zeggen, ligt het geld. Nou, dat wordt dan ingeladen, want de Nederlandse bank verstrekt het geld aan alle banken in Nederland. Dus als die banken geld nodig hebben, en dat zijn die waarde, blauwe transportbewakingsauto's die je ziet rijden. Dus als die banken geld nodig hebben, als dat, dan, dan, dan moet dat daar gehaald worden. Dat is streng beveiligd, maar het is de enige manier dat zo'n medewerker daarbij kan komen. Ja. Want je kunt niet in je eentje in die kluis lopen. Ja, er kan wel geld geteld worden. Er moeten ook afgekeurde biljetten uitgehaald worden. Maar er zijn continu camera's, beveiligingen. Dus ik vermoed, als ik het zou moeten zeggen... dat het een medewerker van een transportautor is... en dan zal ik altijd zeggen, het zijn er twee. We gaan het zien. Op 8 juli begint de rechtszaak tegen die, deze medewerker... die nog altijd spoorloos is. Ik dank u hartelijk voor deze uh, inkleuring van de feiten... die wij verder niet zo goed kennen. Want de Nederlandse Bank zelf geeft geen commentaar. Nee, dat Thomas Ros, hartelijk dank. We gaan naar Den Haag. De mobiele eenheid heeft zojuist enkele charges uitgevoerd bij het Tweede Kamergebouw. Hans Andriega, wat is daar aan de hand? Ja, de Lange Poten, dat is het gebouw dat voor een zijde van de Tweede Kamer uh, langs loopt. Daar staan zo'n twee, driehonderd uh, demonstranten. Uh, die rukten op naar de Eerste Kamer. Wat hun plannen precies zijn, dat is een beetje onduidelijk. Maar de politie vond blijkbaar de situatie bedreigend en onzeker genoeg. Dat er uh, aardig wat manschappen zijn uitgerukt. Uh, en nu zijn ze bezig om die demonstranten langzaam de lange poten uit te duwen... richting het plein waar nog een groep demonstranten staat. Ik zie uh, twee, vier, zes mensen... ...te paard, die uh, rustig naar voren lopen. En voor die mensen, voor die agenten te paard... ...staan een stuk of 10, 15 uh, ME'ers. Helm, schild en wapenknuppel, wapenstok. En die lopen langzaam naar voren. Nou, af en toe gaat dat met duwen en trekken. En nu uh, wordt er een vechtpartij. Uh, zie ik daar aan de rechterkant. Mensen die gewoon met een wit shirtje van de politie... Uh, slaags raken met de demonstranten. En meteen rukt de politie weer verder op en zij worden gedekt door een aardige uh, groep met uh, blauwe politiemensen. Hans en met Anvigen. deze geluiden van de megafoons zetten ze meteen een beetje gas en de groep demonstranten wordt steeds verder richting het plein geduwd. De derde helft van de Mars der Beschaving. Straks meer details vanuit Den Haag.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 De ME, u hoorde het net al, heeft ingegrepen bij de betogingen tegen de cultuurbezuinigingen in Den Haag. De sfeer sloeg plotseling om en werd bedreigend, zegt de politie. Het protest valt samen met het Kamerdebat over het onderwerp. De betogers werden eerder op de dag toegesproken door onder andere cabaretier Vincent Bijlo en actrice Loes Luca.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 President Sarkozy hoopt dat het gebaar van de Franse banken andere banken over de streep trekt om Griekenland te helpen. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is een echte zomerdag met 28 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in Sint-Vlaanderen. Vannacht wordt een zwoele nacht met minimumtemperaturen rond 20 graden. Verder is er weinig bewolking. Aan de westkust zou een enkele geïsoleerde bui kunnen ontstaan. Morgen begint de dag zonnig en het is al vroeg warm. Uiteindelijk loopt de temperatuur op naar 29 graden direct aan zee... tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten van het land. Toch zal morgen al duidelijk merkbaar zijn dat er wat gaat veranderen. Er is namelijk meer bewolking en in de loop van de dag wordt die ook steeds dikker. In de loop van de middag beginnen onweersbuien te ontstaan... in het zuidwesten en westen van het land. Morgenavond worden die buien zwaarder en trekken langzaam verder naar het midden. En in de nacht krijgt ook het oosten met onweersbuien te maken. Op plaatsen kan het zware onweren met veel regen, misschien wateroverlast en dikke hagelstenen. Dat laatste zal overigens zeer lokaal het geval zijn. De wind is matig morgen uit zuidoostelijke richting. In de loop van de middag en avond draait de wind naar het westen. En als dat gebeurt wordt het ook snel koeler. Namorgen is het dan sowieso koeler, temperaturen net onder de 20 graden. En dan blijft het overwegend droog. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 104 kilometer file... Een normale maandagavondspits, een paar zaken vallen op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Hoeflaak en Barneveld 7 kilometer. Er zijn daar twee rijschokken. Dichter staat een auto met pech stil. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp 7 kilometer. Dat was een aanrijding, inmiddels zijn alle rijschokken af het Nooddorp ook weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Goijkum langs rijden... tussen Hendrikje Doe en Sliedrecht over 6 kilometer... De nasleep van een aanrijding op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Gilsen en Hul Ulvenhout 5 kilometer. De N211, hoek van Holland richting Den Haag... is dicht tussen Wateringen en de aansluiting met de A4. Dat komt door een aanrijding. Tussen Schiphol en Weesbreiden nog steeds geen treinen. De vertraging is daar meer dan een uur. Ook vandaag kijken ruim 11 miljoen Nederlanders televisie...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 Goedemiddag, 7 over half 6, 7 over half 5 op Wimbledon. Jan Rolfs, Caroline Wozniakki, de nummer 1 van de wereld. Dat had het over een spannende partij, een half uur geleden. Ja, en ze heeft het niet gered, oh. Tim. Ze heeft verloren, 7-5 derde set van Dominica. Sibolkova als 24e geplaatste Slovaakse. Caroline Wozniacki, geen set verloren op weg naar de achtste finale. Vijf toernooien gewonnen dit jaar. De nummer één van de wereld, derde ronde eruit op Roland Garros. Kortom, alles zit mee, maar ze wint maar geen Grand Slam. Dus ook weer geen Wimbledon. Verrassing dus, Wozniacki ligt eruit. Wanneer gedaan, Jan. Ja, uh, ze heeft gewoon niet, niet goed kunnen spelen tegen Sibyl Kova. Ze verliest die tiebreak in de tweede set. Die is cruciaal geweest. Want de eerste set wint ze met 6-1. En dan in de tiebreak uh, verliezen in die tweede set. En dan komt er spanning. Want ze voelt dat wel degelijk. Dat de hele tenniswereld verwacht dat ze een keer een Grand Slam gaat winnen. En aan die spanning is ze uiteindelijk besweken. Ja, Roelst, dank wel. Nederlandse huisartsen luiden de noodklok. Ze maken zich grote zorgen over de bezuinigingen. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft nu een brandbrief gestuurd... naar minister Schippers van Volksgezondheid. Steven van Eyck, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Huisartsenvereniging. U hebt die brief ondertekend, hè? Jazeker. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen volgens u? Die zijn zeer ernstig en werken bovendien contraproductief. Wat de patiënt hier meteen van gaat merken... is dat een bepaalde hoeveelheid zorg die wij nu via de huisartsen bieden... die kan niet meer worden geboden. Dat is bijvoorbeeld zorg voor diabetespatiënten en COPD-patiënten. En de zorg die zal ook verderop moeten worden gehaald. Dus die kan je ook niet meer in de buurt halen. Maar men zal vaker naar het ziekenhuis gaan. We hebben dat Want een beetje... even voordat u inderdaad helemaal de tweede lijn van de zorg ingaat... Ja. heel concreet, een praktijk van huisartsen. Hoe wordt die getroffen door bezuinigingen? Eigenlijk betekent het dat van de 132 miljoen euro bezuinigingen, als je die omslaat op de huisartsenpraktijken, dat ongeveer 20.000 euro per huisartsenpraktijk wordt gekort. En dat komt overeen met een ondersteuning van een halve FTE ondersteunend personeel. Dus dat is gewoon de doktersassistent die dan voor de helft gewoon niet meer gefinancierd kan worden. En dan zeg ik, is dat niet te doen? Nou ja, het lijkt me niet verstandig, want u weet ook dat de huisartsen op dit moment een heleboel zorg hebben overgenomen, ook vanuit de ziekenhuizen, maar ook op verzoek van de minister om bijvoorbeeld patiënten die zorg dichtbij willen, zoals diabetespatiënten en patiënten met COPD, het ademhalingsstoornissen op latere leeftijden, dat die ook gewoon in de buurt geholpen kunnen worden. En de minister heeft daar altijd het argument voor gehad dat dat veel voordeliger is, omdat het ziekenhuis duurder is uh, dan de huisartsenzorg. Wij hebben daar als argument voor dat die integrale zorg heel goed is voor de patiënt. Dus ja, je gooit hier het kind met het badwater weg. Of nog erger, je slacht eigenlijk gewoon het kind met de gouden eieren... als je nu deze tendens, die dynamiek die we met elkaar hebben georganiseerd... als je die gaat doorbreken. Dat, dat klinkt uh, uh, met alle respect iets uh, ingewikkeld. U hebt het over een half, halve FTE. Een, ja. een, een bezuinigingsmaatregel die in praktijk voor zo'n 20.000 euro treft. Ja. Waarom kan de huisarts dat niet opvangen? Uh, omdat wij die doktersassistenten ongelooflijk hard nodig hebben. Die zorgen voor de bereikbaarheid van de huisarts. Die zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld oren worden uitgespoten of wonden worden verschoond. Of dat bloeddruk wordt gemeten of allerlei andere activiteiten. En dat zijn dingen die we erg graag in de huisartsenzorg willen houden. En op het moment dat wij deze korting voor onze kiezen krijgen... en die korting in dat inschrijftarief betekent dat wij niet meer de vergoeding krijgen... die nodig is voor dat ondersteunend personeel... dan gaat de patiënt dat merken en dat willen we niet. Want wat betekent dat concreet? Dat de huisarts nu zelf andere taken moet gaan doen die zijn assistenten... Ja, of dat, assistent, klopt. ja dat klopt. En dat zijn ook dingen waar we eens van hebben zitten berekenen. Van hoe werkt dat dan? U kan zich voorstellen dat als nu iedere huisarts bijvoorbeeld zich genoodzaakt ziet... om één patiënt per week extra door te verwijzen naar het ziekenhuis dan betekent dat onmiddellijk dat wij tussen de 200 à 400 miljoen euro extra kosten maken in de tweede lijn. Waarom? Uh, omdat dat veel duurder is. Daar krijg je onmiddellijk te maken met allerlei overhead, omdat de zorg die in de tweede lijn wordt gegeven in het ziekenhuis, is veel duurder dan de huisartsenzorg. En eigenlijk wilden we de omgekeerde beweging... En dat wordt nu moeilijker. Bovendien is de kans erg groot dat je ook wachtlijsten krijgt in de ziekenhuizen. Uh, daar zitten we ook niet op te wachten. En dat de ziekenhuizen, TZT, ook weer tegen het overstijgen van hun eigen budget aanlopen. Want maar nou hebben... schetst u een scenario wat op een theorie is gebaseerd? Nou, neemt huisarts... het een gezien in de praktijk zit. Een huisarts kan niet op een of andere manier die ene patiënt per week erbij nemen? Um, nou, ik denk het niet. Als wij zien dat er een halve ondersteuning van doktersassistenten verdwijnt... dan is het waarschijnlijk aan een zeer lage kant dat als wij de taken van de doktersassistenten gaan overnemen... dat je dan slechts één patiënt per week doorstuurt. Waarschijnlijk maar zijn dat er meer. een huisarts kan toch in plaats van 12 minuten 11 minuten met de patiënt praten? Ja, ik, ik denk niet dat het zo is dat wij nu al 12 minuten met de patiënt praten. Bovendien zitten patiënten ook niet op te wachten. De tendens is eerder dat patiënten zeggen... wij willen graag een wat uitgebreidere analyse en diagnose van de huisarts hebben. Dus die vinden de tijd, zo'n 10 minuten consult, al behoorlijk krap... En op dit moment uh, gaan wij natuurlijk voor kwaliteit van de zorg. En dan ga je niet zeggen, van ja, het kan eigenlijk allemaal wel een tandje midden. Dat zegt de minister ook, we gaan ook voor de kwaliteit van de zorg. Maar we ja, moeten voor minder hard, geld. En in deze tijden is het natuurlijk wel belangrijk dat alle sectoren moeten gaan bezuinigen. Klopt. Dus ja. waarom zou u dat niet kunnen? Ik denk dat wij ook genoeg in de aanbieding hebben gedaan in de afgelopen jaren aan de minister. Om te kijken of we niet met elkaar tot besparingen in de zorg kunnen komen. Die uiteindelijk niet leiden tot een bezuiniging en dus een verschraling van de zorg. Uh, daar zitten zaken bij, zoals doelmatig gaan voorschrijven, van medicijnen... waar we allemaal nog aan de zijn geweest in de afgelopen tijd. Uh, daar zitten zaken bij om, zaken, om dingen weg te halen uit de ziekenhuizen... en over te hevelen naar uh, de huisartsenzorg. Dus wij waren eigenlijk al op weg om juist te gaan helpen... om te zorgen dat er veel meer bespaard wordt in de zorg... door juist te investeren in de huisartsenzorg. Helder. Genoeg is genoeg. Dokter Van Eyck, hartelijk dank voor deze toelichting. over de brandbrief die naar minister Schippers van Volksgezondheid is gestuurd. Bij het Tweede Kamergebouw heeft de mobiele eenheid enkele charges uitgevoerd. Binnen wordt het cultuurdebat gevoerd. En de oppositie is bang voor een enorme culturele kaalslag in ons land... nu het kabinet 200 miljoen euro wil bezuinigen. Dat debat wordt gevolgd door Margreet Boer. Margreet, die charges buiten. Is dat op een of andere manier te horen binnen? Helemaal niet. Hier verloopt het debat gewoon heel rustig. Het is zelfs even geschorst op dit moment. En dat is niet vanwege de charges, maar omdat de staatssecretaris nu bezig is... om zijn antwoorden te gaan formuleren. Maar zijn de politici wel bewust van wat er zich buiten afspeelt als ik kijk en naar de twitterende politici bijvoorbeeld? Ja, nou ja, degene die in de Kamer zelf bij het debat zitten, uh, natuurlijk uh, niet in de zaal. Zelf zaten wel uh, mensen, ook uit de cultuursector. Hen was steeds de kennen gegeven niet te klappen, te applaudisseren of boete roepen. Dat wilden ze zo af en toe wel. Dat is namelijk niet de cultuur hier in de Tweede Kamer. Alles is hier nog helemaal in orde en uh, met grote orde verlopen. En hoe verloopt het? Nou ja, volgens de voorspelbare lijn eigenlijk. Hè. Uh, iedereen zegt het doet pijn, het is treurig die bezuinigingen... maar het kan niet anders, dat zeggen CDA en VVD. En de oppositie zegt ja, het kan wel anders, het kabinet maakt verkeerde keuzes. En wat hen vooral ook stoort is uh, dat het al zo snel in moet gaan... die bezuinigingen in 2013. Kijk je naar GroenLinks en de SP... die gaan misschien wel het verst van alle oppositiepartijen... want die zien echt helemaal niks in de kabinetsplannen... die willen helemaal niet bezuinigen op cultuur. Uh, Mariko Peters van GroenLinks die zegt... ik begrijp niet dat er bij andere sectoren wel geld bij kan en bij cultuur niet, en dan soms een rijtje op. 11 miljard hypotheeksubsidie, miljarden nieuw asfalt... 6 miljard subsidie voor fossiele energie, 500 miljoen extra voor het MKB... honderden miljoenen extra voor de Hetwiegepolder, om maar wat te noemen. Waarom moet de kunstsector meer bijdragen, waar toch al zo weinig te halen valt? Ja, en ook de SP die wil dat het kabinet alle bezuinigingen op de cultuur terugdraait. Jasper van Dijk... Op de totale bezuiniging van 18 miljard is 200 miljoen euro een schijntje. Het is dus niet zozeer een economische kwestie als wel een politieke daad. Het kabinet geeft af op cultuursubsidies... maar de grootste subsidie van allemaal houdt het kabinet in stand. De hypotheekrenteaftrek, ook bekend als de villa-subsidie. Ik roep u op om af te zien van van deze culturele kaalslag. Ja, dat woord culturele kaalslag en kaalslag op schoonheid... dat zijn woorden die de oppositie hier de afgelopen uren wel heel veel heeft gebruikt. En de regeringspartijen steunen dus de bezuinigingen... of komen er inderdaad nog wat verzachtende maatregelen? Ja, er komen nog een paar kleine puntjes. In ieder geval dat willen de coalitiepartijen eh, die wat verzachtend zijn. De VVD heeft net gevraagd om dat Friese theatergezelschap... triaters te steunen. De PVV heeft extra aandacht gevraagd voor orkesten in het zuiden. En het CDA wil ook muziekonderwijs voor de jeugd... Eh, dat dat niet wegbezuinigd wordt... Uh, dus er zijn wat uh, kleine vragen gesteld aan de staatssecretaris... die daar vanavond op zal antwoorden. Maar wat verder vooral opvalt bij de regeringspartijen... is dat ze zich gestoord hebben aan de toon van de protesten van de afgelopen dagen... Uh, van mensen uit de culturele sector. De staatssecretaris is bijvoorbeeld vergeleken met uh, personen uit de Tweede Wereldoorlog... zoals Adolf Eichmann. Maar ook VVD-Kamerlid Bart de Liefde die had uitingen gehoord... die hem niet aanstonden, zoals deze. Dus dieren krijgen straks het recht om verdoofd geslacht te worden... maar ons wordt onverdoofd de keel doorgesneden. Einde citaat. En ik snap deze bizarre vergelijking niet. De sector is namelijk geen dier, want zij is per definitie niet weerloos. De VVD hecht grote waarde aan de rol en functie... die cultuur in de Nederlandse samenleving heeft. De VVD wil de culturele sector hervormen... want wij hechten aan een kwalitatief en divers aanbod... van onder meer muziek, dans, theater en beeldende kunst... En juist daarom, voorzitter, zetten we in op een culturele sector... die minder afhankelijk is van de overheid. De VVD erkent dat de huidige voorstellen voor mensen gevolgen zal hebben. Dat er mensen hun baan kwijt zullen raken en dat dit mensen pijn zal doen. Ondanks dat is de VVD ervan overtuigd dat op de lange termijn... de kunstsector juist zal schitteren in haar nieuwe rol. Een hoofdrol met een autonome en duurzame toekomst. Soms moet je een boom snoeien om hem mooier verder te kunnen laten groeien, voorzitter. Ja, snoeien om te groeien. Dat was de leus van premier Rutte bij het aantreden van dit kabinet. En dat is de leus vandaag ook weer. Bezuinigingen kunnen iets heel moois opleveren volgens de regeringspartijen. We zullen het zien. Blijf het volgen, blijf binnen ook vooral. De toon is verhard buiten. Maar wellicht ook straks binnen de Tweede Kamer. Maar geen Boer, dank je. Straks, de advocatuur is een witte mannenwereld. En dat moet anders, vindt de Nederlandse orde van advocaten. Het verkeer, we bij de weer Jolanda van der Velden. Bij elkaar staat er nu 120 kilometer file. Wat lang is de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Bardenveld 9 kilometer. De naastleef van een aanrijding. En op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een vrachtwagen in brand. Tussen knooppunt Kerensheide en Bornstad 5 kilometer. Tussen Eurmond en Born zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Hoewel de studierechter heel populair is bij niet-westerse allochtonen... wordt de adv advocatuur gedomineerd door blanke mannen. Om een beeld te geven, van de 16.000 raadsleden lieden... zijn er ongeveer 250 Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of van Antilliaanse komaf. De Nederlandse Orde van Advocaten wil dit veranderen. Dus begint de beroepsvereniging met een bijzonder project. Derdejaars studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en de Vrije Universiteit in Amsterdam... worden begeleid door een ervaren advocaat. Sultan Gun is advocaat en een van die begeleiders. Goedemiddag. Goedemiddag. We kennen u van een interview van alweer een paar jaar geleden. Mm. Prominent in beeld in een krant... Met een hoofddoek op vertelde u toen dat er gediscrimineerd wordt in uw sector. Is dat nog steeds zo? Nou, ik denk dat dat inderdaad uh, nog steeds zo is. En dat, ik, ik denk dat dat niet altijd even bewust gaat. Want uh, heel veel onderzoeken wijzen natuurlijk uit... dat uh, in de eerste twee minuten van een sollicitatiegesprek... eigenlijk al is uh, beslist of iemand wordt aangenomen of niet. Dus identificatie met de sollicitant is daarvaar, daarbij heel belangrijk... Um, maar ik denk dat bewust of onbewust dat uh, toch vaak in je nadeel uh, speelt als jij als uh, allochtone sollicitant bij een kantoor solliciteert. Geeft u daar zo'n een voorbeeld van? Nou ja, um, kijk, als je ik, ik werk zelf op een uh, groot advocaatkantoor op de Zuidas. En daar gelden natuurlijk bepaalde codes. Er gelden kledingcodes, er uh, geldt een bepaald taalgebruik. En als jij uh, bij een sollicitatiecommissie binnenkomt en uh, je hebt een groot uh, dik uh, gouden horloge om, ik noem maar een voorbeeld, of een uh, gouden ketting, dan zijn dat dingen uh, die, die niet heel erg uh, gewaardeerd zullen worden. En dat, omdat in die eerste twee minuten, omdat die eerste twee minuten dus zo belangrijk zijn, zijn dat dingen waar mensen vaak bijvoorbeeld op afgaan, of je het eigenlijk zoals in mijn uh, geval een hoofddoek. Nou ja, en dan uh, is het zo dat je vaak met 1-0 toch achterstaat en dat je heel hard moet werken om in het rest van het gesprek uh, toch uh, gelijkspel voor ja. elkaar te krijgen. Vandaar nu de. Um, de advo advocatencoach, ja. die dus niet alleen voor allechtonen is, maar ook voor autochtonen ja. om wat voor reden? Nou, het is natuurlijk ook zo dat uh, zeker bij de grote advocatuur, en daar uh, spreek ik natuurlijk over, uh, geldt dat veel mensen uit een bepaald milieu komen. En ik denk dat ook voor autochtone Nederlanders die uit een wat zwakker sociaal-economisch milieu komen, het heel lastig kan zijn om uh, hier überhaupt hier binnen te komen, maar ook. Om, eh, als ze eenmaal binnen zijn, om zich hier op hun plek te voelen. Omdat er dus vaak bepaalde sociale normen of eh, normen gelden waar zij eh, niet mee bekend zijn. Dus ik denk dat het in die zin ook heel goed is dat de orde niet alleen maar zich heeft geconcentreerd op autochtone studenten, maar ook op autochtone studenten. En u, u spreekt namens een groot advocatenkantoor. Een ja. advocaat met een eigen kantoor in Amsterdam is Dennis Keuker. Goedemiddag meneer Keuker. Herkent u zich in het beeld wat mevrouw Gunze juist heeft geschetst? Ja, ik zit niet op een groot kantoor. Maar toen ik solliciteerde, heb ik ook bij middelgrote en kleinere kantoren gesolliciteerd. En ook daar kom je hetzelfde tegen. Mensen nemen liever iemand aan met wie ze zich makkelijker identificeren... in wie ze zichzelf van vroeger herkennen. En ik heb van de sollicitaties sollicitatiebrieven die ik heb gestuurd... maar vijf uitnodigingen gehad... En die vijf uitnodigingen hebben nergens toegeleid... waardoor u zelf uh, bent begonnen als uh, eigen advocaat met uh, Nederlandse cliënten? Ook, maar voornamelijk toch allochtone cliënten. Want het lukt niet om Nederlandse cliënten te werven? Nee, dat is... Uh, als kleine kantoor ben je afhankelijk van de cliënten waarmee je ooit begint. En je begint in je kennissenkring En als uh, ja, Nederlander hmm. van Turkse afkomst... ken ik gewoon veel meer Turkse mensen. En je begint ergens... En uh, de grootste cliëntenwerking gaat via via. Dus het gaat automatisch. Hoe zou zo'n advocaat kunnen helpen bij aankomende uh, uh, raadsleden? Nou, mijn uh, collega die uh, heeft het volgens mij wel juist verwoord. Uh, je hebt te maken met bepaalde normen uh, en gedragsverwachtingen. Omdat de gemiddelde uh, advocaat op dit moment toch uh, blank en uh, iets wat oudere mannen zijn... En eh, alhoewel wordt gezegd ja, niet alle advocaten zijn koorballen... dat mag dan zo wel zijn. Maar eh, de verwachtingspatroon van wat een advocaat doet en hoe die zich gedraagt... is nog wel relatief van wat je van een koorballen afkomstige eh, milieu mag verwachten eigenlijk. Je, er wordt van je verwacht dat je aan borrels meedoet op vrijdagmiddag. Er wordt van je verwacht dat je naar... Uh, cliënten gaat of uh, met cliënten naar bepaalde soort agencies gaat, vooral bij de grotere advocatenkantoren. Is dat zo, mevrouw Gun? Uh, bent u een soort koorbal geworden? <lacht> nou, ik geloof het niet en ik zie er ook nog steeds niet zo uit. Maar het is denk ik wel zo. Ik vind het een waardevolle ervaring, hoe dan ook. Uh, en hebben uw collega's, ik... ja. collega's wat gewoontes en tradities van u overgenomen? Nou, volgens mij is het heel lastig om in je eentje tradities over te geven. Uh, maar ik denk wel dat naarmate er meer autochtone advocaten komen. en ook dit soort kantoren binnenkomen. er wellicht wat meer uh, heterogeniteit zal ontstaan. Waardoor er dus ook meer ruimte is om dat soort tradities uit te wisselen. En Want dat, dat, nee, en dat ik, ik spijt me, ik moet te onderbreken, ja. we zijn uh, de tijd voorbij. En dat is het streven in ieder geval van de advocoach bepleit door Sultan Gun en Dennis Keuken. Hartelijk dank voor deze toelichting, beiden. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Met Mariel Hageman. Het omroepdebat in de Tweede Kamer ontlokt op Twitter aan oud-groenlinksleider Femke Halsema een diepe zucht. Ze laat weten dat ze het merkwaardig vindt dat het omroepdebat... vooral draait om het in leven houden van archaïsche verenigingen... en het werven van leden, en nauwelijks om digitalisering en internet. Prominenten uit de wereld van de kunsten... twitteren vanaf het Malieveld de dingen die ze opvallen. Afro-presentator Cornald Maas bijvoorbeeld... hoorde acteurs uit Gooise Vrouwen zeggen... dat die film er niet was geweest zonder acteurs... met een gesubsidieerde opleiding. De reputatie van Nederland in de wereld is veranderd... staat te lezen in een interview van NRC Handelsblad... Met Agnes van Ardenne, oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en lid van regeringspartij CDA. Zij vertrekt als permanent vertegenwoordiger bij de VN-voedselorganisatie FAO. Volgens Van Ardenne heeft Nederland zichzelf decennia lang gepresenteerd... als een moreel kompas voor de rest van de wereld. En is er nu veel leed van maken over het feit... dat Nederland niet meer het beste jongetje van de klas is. Ze zegt erover: We hebben nu een grote partij die de grenzen wil sluiten... omdat ons land vol is. De ontwikkelingshulp kan volgens die partij worden gehalveerd... of misschien zelfs afgeschaft. Dat wordt opgemerkt in het buitenland. We zijn teruggevallen tot de middenmoot. We behoren niet meer tot de voorhoede. Constateert Agnes van Ardenne in NRC Handelsblad. Theodor Holman kondigt in zijn column in het Parool een actie aan tegen filmproducent Sanfu Malta. Die onder meer de financiering regelde voor de film Zwartboek. In een interview afgelopen zaterdag liet Sanfu Malta weten dat hij acteurs die met Theo van Gogh hebben gewerkt nooit in zijn films zal vragen. Onder hen zijn vrienden van Holman, onder wie Katja Schuurman, Thijs Reumer en Tara Elders. De filmproducent blijkt een geweldige hekel te hebben gehad aan de uitlatingen van Theo van Gogh. En heeft dat nu, uh, heeft dat nu aan de acteurs die achter zijn gedachtegoed zijn blijven staan. Aan. Holman richt zijn pijlen niet direct op de filmproducent... maar gaat actie ondernemen tegen iedere acteur en actrice... die vanaf nu voor hem werkt. De pro-columnist kondigt aan dat hij elke roddel... over die acteurs en actrices gaat opschrijven en verspreiden. Hij zal ze achterna zitten totdat ze betreuren... dat ze voor de producent gaan werken. Holman zegt dat hij heel modern een Facebook-account gaat aanmaken... om zijn column te besluiten met de zin... Sanfu, het is oorlog tussen ons. Boven ons hoofd dreigt letterlijk onheil, blijkt uit een stuk op nrc.nl. Straks rond kwart over zes vliegt een meteoriet relatief dicht langs de aarde. Het gaat om de 2011 MD, een rots met de afmeting van een flinke tourbus. Een inslag zou desastreus zijn. Het goede nieuws, want daar besluiten we toch maar even mee, is dat de meteoriet op slechts 12.000 kilometer afstand blijft. Zo is de verwachting. Maar de rots is dichter bij de aarde dan de meeste satellieten. Waarschijnlijk raast de meteoriet iets ten zuiden van Zuid-Afrika langs. NEC.nl heeft een filmpje hoe dat er mogelijk uitziet. En mocht je toch inslaan, dan hoort u dat hier in dit Radio 1-chanaal. Wat er dan ook zijn? Wij gaan gewoon door, wat er ook gebeurt. Dan komt je tot.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 Dit is Radio 1.